10 uur De Radio 1 Sportzomer Willemijn Veenhoven en Felix Mulders. Het was een dag met een enorme gouden rand gisteren. De hockeysters veroverden opnieuw de Olympische titel. En Laura Smulders, die bmx zich heel onverwacht naar het brons. Nederland staat nu op de 11e plaats in het medailleklassement. En vanavond komt er zeker nog een medaille bij. De hockeyers zijn al verzekerd van zilver, maar gaan voor goud. Het is warm in Londen, maar het wordt minder warm dan gisteren. Slechts 26 graden. Slechts 26 graden. Goedemorgen, dit is London Calling. Het NOS Nieuws uit Hilversum met Joris 2 de plannen van producent John de Mol voor een televisieserie... waarin pleegkinderen hun pleegouders kiezen, zijn van de baan. Een van de redenen is volgens een woordvoerder van productiebedrijf Talpa... dat John de Mol er geen zin meer in heeft. Dat programma ga ik niet meer maken. Want ik ben in een fase van mijn leven gekomen... dat ik geen zin meer heb om alsmaar te moeten verdedigen... tegen aanvallen waar je niet tegen verdedigen kunt. Als er Tweede Kamerleden zijn die vanuit het niets zeggen dat ze... Geen vertrouwen hebben in de goede bedoelingen achter zo'n idee. dan houdt het op. Dan heb ik, John Mol, geen zin meer om daar energie in te steken. dan ga ik andere dingen doen. Talpa wilde voor de show samenwerken met jeugdzorg. en zo aandacht vragen voor het tekort aan pleeggezinnen. Bij een busongeluk in het noorden van India zijn zeker 40 doden gevallen. Zo'n 20 passagiers raakten gewond.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 Op een campagnebijeenkomst in de staat Virginia... maakt Romney vanmiddag om drie uur Nederlandse tijd... officieel bekend dat Ryan zijn vicepresidentskandidaat is. De 42-jarige Paul Ryan komt uit de staat Wisconsin. Hij maakte de naam als voorzitter van het begrotingscomité... van het Huis van Afgevaardigden. De begroting die hij schreef voor de Republikeinen... geldt als het alternatief voor alle plannen van president Obama. In Haaksbergen in Twente is gisteravond een vrouw... door een misdrijf om het leven gekomen... De gealarmeerde politie vond voor een woning een gewonde vrouw... die even later overleed. Een man is aangehouden. De politie wil alleen kwijt dat het gaat om een incident. Huiselijk geweld wordt uitgesloten. Het weer vrij zonnig en droog. In het noorden nog wat wolkenvelden. Vanmiddag ontstaan er een paar stapelwolken... en worden 20 graden op de wadden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Okay. ANWB Verkeersinformatie. een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Zuid 4 kilometer door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik zou graag willen video vergaderen met mijn filiaalhouders. Dat scheelt mij 7 ritjes per week. Maar hoe dan?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 We concentreren ons vandaag volledig op de hockeymannen en dat atleten. Martina van Luik, Mariano, Kodrington, Brus en Veller bij de 4x100 meter. En we praten met de vrouw die de baas speelt over de atletiek in de hele wereld, Sylvia Barlach. Hier zijn live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Henk Bleker, goedemorgen. Goedemorgen. Demissionair staatssecretaris. Um, u bent op weg naar Hagenstein in Utrecht, waar vandaag 38.000 legkippen worden geruimd. En die dieren die, die zijn gevonden op een bedrijf waar vogelgriep is gevonden. Waarom gaat u er naartoe? Nou, ik, ik ben gewoon. Mijn, mijn, mijn, mijn, mijn werkwijze is in het algemeen. als er dat, dat soort gigantische incidenten zijn. die heel veel impact hebben. Uh, ook voor de ondernemer, hoe in dit geval. Ja. Uh, als het dan eventjes kan, dan ben ik erbij om. Uh, Even pols te nemen en uh, ja, de mensen uh, enigszins te steunen. U gaat de boer een hart onder de riem steken. Zo is het. Ja, uh, kunt u iets zeggen over, over wat? We... Het is de milde H7- variant, hè? Wat betekent dat? Ja, het is de, het is de vogelgriep variant H7. En het is de milde variant, dat betekent dat, uh, dat die niet overdraagbaar is uh, op mensen. Uh, maar toch moeten die dieren geruimd worden omdat we in Nederland ook die milde variant niet willen hebben... omdat die zich kan ontwikkelen tot uh, de hele gevaarlijke variant... die uh, ook zeer gevaarlijk is voor mensen. Ja, en het gaat om 38.000 dieren... maar die hoeven niet per se allemaal ziek te zijn? Nee, die, uh, het gaat om die milde variant... zijn die dieren maar in uh, beperkte mate ziek. Uh, dus om die reden zou je ze niet hoeven uh, te ruimen... maar vanwege het risico dat die... Uh, ja, dat het virus zich kan uh, ontwikkelen naar een zware variant, een gevaarlijke variant, doen we het wel. Dat is uh, gebruikelijk in Europa en dat is ook uh, beter voor de volksgezondheid. Ja. En u gaat er, bent er nu op weg naartoe. Dat is natuurlijk wel een, uh, ja, pittig voor zo'n boer, 38.000 dieren. Ja, dat is een, uh, ja, dat is een, een nachtmerrie voor, uh, voor een boer, voor een ondernemer. Um, het is een... Uh, het is een mooie stal, heb ik begrepen, ook met vrije uitloop. Dus de dieren kunnen ook buiten lopen. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een fikse klap. Uh, gelukkig hebben we een regeling in Nederland, een, uh, een diergezondheidsfonds. En dat betekent dat, uh, uh, dat de dieren worden getaxeerd uh, en uh, de eieren worden getaxeerd. En uh, dat bedrag, dat krijgt de boer. En daar kan hij zijn uh, stal weer mee herbevolken binnenkort. Ja. En wat betekent dit nu voor, de, dit gaat om het bedrijf zelf, zitten er natuurlijk bedrijven omheen. Wat betekent het voor de bedrijven eromheen? Nou, we hebben het uh, grote geluk dat in datzelfde uh, gebied uh, niet binnen een straal van één uh, kilometer andere bedrijven zitten. Dus het is een, uh, een beetje een stand-alone uh, kippenbedrijf, zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, er geldt nu een vervoersverbod in, uh, in een straal van... Uh, uh, van één kilometer. En uh, daar kunnen we ons voorlopig toe uh, beperken. Ja. Het is wel zo dat uh, we hebben nu een, de afgelopen twee jaar... een reeks van gevallen van, uh, van vogelgriep... ook deze milde variant gehad. En dat komt heel vaak voor bij, uh, uh, bij uh, kippenhouderij... waarbij ook de dieren buiten lopen. Waarbij de dieren gedurende meerdere perioden per jaar... en ook, uh, ook overdag buiten zijn. Ja. Uh, en dat duidt er een beetje op dat... Uh, dat de besmetting plaatsvindt via trekvogels die ziek zijn. Dus we moeten in Nederland wel eens even goed met elkaar nadenken... over de vraag ja, wat voor, hoe, we, hoe we dat kunnen voorkomen. Kijk, we willen ja. natuurlijk graag dat die dieren buiten zijn... maar als ze een verhoogd risico lopen, ja, dan is het ook oppassen geblazen. Dus daar gaat u eens even goed over nadenken? Ja, klopt. U, u klinkt uh, iets wat bedrukt. Is dat vanwege waar u naartoe gaat? Of was het vroeg? Ja. Vanochtend. Ah, het was eigenlijk ook wel vroeg. Ik ben uh, onderweg vanuit uh, Vlachtverde richting Hagestein. Uh, en ik had gisteravond was een hele leuk, leuke avond natuurlijk, ook vanwege de, de hockeydames en ik had een feestje. Ah. Uh, dus ik ben nog niet helemaal los. Maar <laughs> u kunt mij wel heel snel los krijgen hoor, als u dat zou willen. Willemijn krijgt iedereen los, eerlijk waar. Ja, of, dat dacht ja. ik ook. Het is moet natuurlijk dat wel een uh... fantastische avond. Ja, mooi. Ja, wij, uh, wij moeten ook nog uh, iets wat loskomen. Dat gaan we nu doen, okay. maar wel zonder u. In ieder geval bedankt, Henk Bleker. Ja, de Goedemorgen. Inderdaad, da. het was, inderdaad was het een, een geweldige avond gisteren. Waren we waren erbij, Willemijn, uh, ja. bij die finale. Ja. Tussen Nederland en Argentinië. En dat maakte na afloop ongelooflijk veel emoties los natuurlijk. Ze wonnen met 2-0 door Oranje speelsters. Ze waren getergd in die wedstrijd. En bondscoach Max Caldas kwam na afloop met een opmerkelijk verhaal over de Argentijnen.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 Nou ja, die hebben zichzelf dus kapot gemaakt. Ja, nou, het is, het is, we wisten toen de tijd. Toen, toen wisten we dat we moeten echt. Uh, um, stil zijn van alle ellende. stil zijn van we weg zijn van alle gerustie en discussies in het veld. Ze zijn een heel gepassioneerd team. Maar soms kunnen ze over de lijnen heen. En, en, en vandaag was uh, voor ons een zaak om. Uh, ja, wat ik net zei. onverstoorbaar zijn. Onverstoorbaar voor, voor alles behalve onze aangifte. Begrijp, begrijp je dat ik.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 Maar vandaag was uh, misschien dat extra motivatie om ze echt gewoon weg te tikken. En we hebben ze gewoon weggetikt en dat uh, was super. Ze liepen achter jullie aan uh, de eerste helft, halverwege ja. de tweede helft. Ja. En toen kwamen jullie op 2-0 en toen konden ze niet meer. Nee, ze hadden gewoon... Ze hadden gewoon uh, we waren, we waren we was aan het wachten voor uh, iets anders en ik uh, kwam dus niet. Dus uh, we hebben ook onze spelling dan gepast. We hebben we we we we ook een andere manier van spelen, wanneer niet uh, een beetje druk komt. Maar met, met, met Alexander boven in de toren, hij zei van... Ja goed, we zitten zo in de vloot, dus waarom nu veranderen? Dus... Uh, je kan weer lachen, hè? Nou, ik heb de hele tijd nog gewoon gelachen. Hij was uh, rustig en uh, was, uh, normaal gesproken ben ik veel meer aan het coachen en rennen en springen en aan het doen. Uh, We hebben ons zo goed voorbereid op, all op allerlei dingen. Ook een blessure van Willemijn. Mijn. Dat gaat gewoon geen reden om, uh, om niet te vertrouwen dat mijn, mijn spelers, uh, mijn team, mijn meisjes, uh, ze het toeslaan wanneer niet uit het moest. En, uh, ja, ze hebben het best voor lasten, We hebben ze van de mat getikt. Dus heerlijk. Ga je heerlijk. nu al? <laughs> heerlijk. Ga je nu onder hun raam staan en zingen vanavond? Nee, we gaan gewoon lekker naar de hollenhuis. Ik wil heel graag mijn vrouw zien. En ik hoop dat maandag is dat ik mijn kinderen weer kan zien. Dus uh, dat is wel mijn prioriteit. Zei de coach Max Kaldas tegen Gerard Groot. En die vroeg natuurlijk ook een doelpunt te maken van Maatje Pauwme om een reactie op dat fantastische resultaat. Ja, het is heerlijk. Het is uh, niet te omschrijven het gevoel. Ik ben zo blij. En... Ja, twee jaar keihard voor gewerkt en alles voor opzij gezet en uh, dat we dan vanavond in de finale zo'n wedstrijd neerzetten, dat is echt, uh, ja, het is prachtig. Zat er een beetje revanche ook in uh, ten opzichte van twee jaar geleden toen jullie in Argentinië in Rosario verloren in de finale van het WK? Nee, het is, het is geen revanche. We hebben daarna alweer zoveel wedstrijden tegen ze gespeeld en... Het is gewoon een Olympische finale en je weet dat je daarin alles moet geven om die te winnen. En ik denk dat we vanaf minuut 1 hebben laten zien dat wij het, het, het team waren die hier het meest wilde winnen. En we begonnen gewoon meteen in ieder duel. Gewoon, we gingen overal spijkerhard in en de eerste duel wonnen we meteen. En ja, het geeft een heerlijk gevoel als je zo de wedstrijd start. En, uh, ik denk dat we ze geen kans gegeven hebben vandaag. De afwezigheid van Willemijn Bos in die finale... Hebben jullie wat mij betreft goed opgelost hoor? Die Kaya van Maasakker die speelde uitstekend achterin. En jij kon op het middenveld lekker bikkelen. Ja, dat is zeker waar. Ik, uh, ja, weet je, voor Willemijn is het natuurlijk echt verschrikkelijk. En ik vind het mooi dat hij hier daarbij is. En uh, ik moet zeggen dat, dat Kaja het inderdaad gewoon echt prima heeft opgelost achterin. En uh, ja, echt respect. Ik, ik denk dat vandaag iedereen uh, in ons team gewoon uh, een heel hoog niveau gehaald heeft. En dan speel je de finale van je leven, moet ik zeggen. Argentinië, een, een lastige tegenstander altijd. Uh, vandaag liepen ze achter jullie aan in plaats van jullie achter hun. Ja, dat is wat ik zei. We gingen vanaf minuut 1 gingen we echt overal vol de duels. En, en lieten we echt zien dat wij voor één ding hier waren vandaag. En dat was uh, om de gouden plak op te halen. En, ja, ze hebben eigenlijk gewoon heel de hele wedstrijd achter ons aangelopen. En we hebben heel de hele wedstrijd ons eigen spel kunnen spelen. En heel weinig weggegeven. Ze, zijn, denk ik, ze hebben twee corners gehad. en uh, Misschien één twee kansen. Maar ja, meer dan dat ook niet. En ik denk dat we echt vandaag... Ja, gewoon superwaar. Na dat rennen en draven van ze bleek dat ze in de slotfase gewoon ademtekort kwamen. De ploeg is uh, wellicht ja, met, met alle respect te oud. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet dat wij in ieder geval als team gewoon super fit zijn. En als je 2-0 voor staat in de finale, dan krijg je vleugels. En dan kun je de laatste 10 minuten ook nog makkelijk uitspelen. En ik moet zeggen, ik was verbaasd dat ze de laatste 10 minuten nog uh, op de middenlijn uh, bleven spelen. Zeg maar, als je 2-0 achter staat, En uh, het was voor ons heerlijk uitspelen. En, uh, ja. Ja, het was genieten de laatste 3 minuten. Ik heb, echt, ik heb echt rondgekeken in het stadion en genoten van alle mensen die daar zaten. En, uh, Totaal geen gevaar meer. Nee, ja, weet je, met 3 minuten op de klok en je staat 2-0 voor dan... Uh, Kun je een beetje rondkijken in het stadion, ik moet echt zeggen, al die oranje mensen, het was echt, de sfeer was helemaal, helemaal super. Hij zat er mooi in, die corner, uh, Maatje. Ja, die zat, er, die zat er lekker op. Het was ook echt uh, een heerlijk moment om de 2-0 te maken, een kwartier voor tijd. En, uh, de wedstrijd was toen beslist. Ja, ik dacht ook wel, uh, als deze zit, dan uh, is het 2-0 om een kwartier te gaan. Dan, dan maakt het onszelf een, een stuk makkelijker. Heb je een, uh, ondanks dat je goud wint hier, een, een lastig toernooi gespeeld voor jezelf? Nee, ik heb zeker geen lastig toernooi gespeeld. Ik... Uh, uh, ik denk dat we in het begin een beetje zoekende waren hoe we het oplost met de positie van Willemijn. Uh, maar ik denk dat we als team uh, ja, een topternooi gespeeld hebben. We hebben iedere wedstrijd gewonnen en uh, je staat met goud om je nek. En, uh, je speelt je, je beste wedstrijd op het einde en je had gewoon die gouden plak. Dus ik denk, uh, top. Heb je al uh, over de toekomst nagedacht? Tuurlijk. Ja. Ik heb daar zeker over nagedacht. En, uh, ik ben pas 26, dus ik heb nog al uh, een aantal jaar te gaan. Maar mijn streven is wel door te gaan tot Rio. Dus, uh, Hier, Rio, here we come? Ja, dan gaan we voor de derde plak daar. Ja? Ja, ja nee, ja, ik, ik vind het nog veel te leuk. En, uh, ik, ik ben nog jong genoeg en ik heb er nog zoveel plezier in. Dus uh, ja, voor mij de komende jaren zeker nog uh, Nederlands al. En een avond als vanavond. Eerste overwinning met goud en dan een groot feest. Die zal je niet gauw vergeten, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Je tweede gouden medaille en... Uh, we gaan nu beginnen met feesten en ik weet niet wanneer het gaat eindigen, maar ik denk, uh, ik denk over twee weken of zo. Maar ja, ja. <laughs> nou, bravo, dan kunnen dat toch wel? Ja, we weten zeker wat feest is, dus het wordt vanavond sowieso een heel mooi feest. En uh, ja, ik denk aankomende weken dat het ook uh, ja, iets fantastisch wordt. Ja, gisteravond, uh, gisternacht eigenlijk. Het was uh, één uur ongeveer toen ze hier naar binnen kwamen en ze werden gehuldigd en ze werden gecrowdsurfd. Ze werden op handen gedragen. Dat ja. is heel lekker, heb ik ook wel eens gedaan. Armen en benen wijd en dan, ja, het zag er goed uit bij de dames. Je wel eens echt waar? Ja, ja dat is heel fijn. En, uh... Dat hebben ze bij mij nog nooit gedaan, maar dat krijgen ze ook niet voor elkaar. Denk ik. ik zak er onmiddellijk doorheen. Ja, wat wel knap was, dat er meerdere vrouwen tegelijk gingen. Dat is nog wel... Maar goed, ik, de... ik denk dat ze graag met liefde overeind werden Hele goede prestatie. En vanavond natuurlijk de mannen, die moeten de dames nadoen. En die moeten spelen tegen Duitsland. 9 uur Nederlandse tijd. I can't stop loving you. Ah, oh, Felix. Ja? Fijn. En stop loving you. Toto, dat heb ik lang niet meer gehoord. Nederland heeft voor het eerst in 30 jaar weer een bestuurder in de Internationale Athletiek Federatie, de IAAF. En die zit nu bij ons, Sylvia Barlag. Goedemorgen, mevrouw Barlag. Goedemorgen. Zijn dit uw eerste spelen als counsel, zo heet dat, hè, van de IAAF? Ja, wel als kanselid van de IAAF. Maar ja. niet mijn eerste speler. Nee, natuurlijk niet. Nee, Want je hebt er zelf aan meegedaan. Ja. Moskou onder andere. Dat, ja. uh, dat, was, dat was nog eens een tijd, hè? Dat was totaal anders. Ja. Yeah. Ja. Hoezo dan? Beschrijft u het? Uh, nou, qua omvang van de spelen heel anders. En ook qua, qua sfeer, qua beleving. Yeah? Heel anders. Echt niet, uh, nou, de sfeer hier is veel losser. Um, sowieso de, de mensen die uh, er omheen zijn, vrijwilligers. Ik vind ze geweldig. Echt, uh, de sfeer die ze scheppen ook uh, op dat park. Um, en, en dat was in Moskou anders. Met een park waar je om de 10 meter iemand met een mitrailleur zag lopen. Of een, of een Kalashnikov moet ik zeggen. Dat was natuurlijk nog in de tijd van de Koude Oorlog. Ja, klopt. En, en vond u, vond u Moskou vond u zelf succes, succesvol of zegt u naam, nou, het had wel wat beter gekund. Persoonlijk of... Uh... Ja? Nee, persoonlijk vond ik het niet succesvol. Nee, Een tiende nee. plaats, daarvan zegt iedereen, zegt iedereen van ja, dat is toch hartstikke mooi. Dat vind ik ook wel hartstikke mooi als je er achteraf op terugkijkt. Bij de meerkampen. Maar ja, bij de meerkamp. Maar uh, ik had graag uh, nou, negende of achtste geworden. Meer dan dat zat er ook niet in. Ja. Uh, de, de, nou, dan bent u hier gaan kijken naar al die atleten die er voor Nederland uitkomen. Bent u tevreden? Heel erg tevreden, ja. Het, ja. Uh, het klinkt misschien raar, want er zijn ook atleten die het niet zo geweldig hebben gedaan. Maar als je kijkt... Uh, nou ja, ik zie het gewoon aan mijn collega's. Mijn collega-bestuurders, alle reacties die je krijgt uh, van iedereen. Ze zeggen van ja, poeh, daar staan jullie weer. En, Um, een van mijn sportcollega's, sportsverslaggevers ook, die heeft uitgezocht dat we als enige land uh, samen met Jamaica en de US in de estafette-finales van de 400 meter staan. Ja, dat, dat doet Nederland dan toch maar. Dat, ja. dat is super. Zij hebben een beetje gelukt natuurlijk. Hè? Vanwege het disqualificeren ja. van de, van de Britten ja. gisteravond schoven wij van de vierde naar de derde plaats. Ik zeg al wij. Scho uh, ja, van de vierde naar de derde plaats in de ja. serie ja. en van de negende naar de achtste plaats in het totaal van de twee series. En daarom zit en daarom zitten we erbij. Maar ja, dat hoort er ook bij. Estafetten lopen is risico nemen. Het kan natuurlijk altijd nog een medaille worden, want het is ook wel gokken, zo'n estafette. Ja, ja dat, precies. Dat risico dat uh, ja, je, je, je strekt het en je rekt het zo ver als je kan in, die, in dat overgeven van dat stokje. Maar het moet wel netjes binnen een bepaalde zone gebeuren en daar gaat het vaak mis. Hè. Of het stokje valt. Het uh, kan van alles gebeuren. Het is altijd spektakel en altijd geweldig om te zien. Was dat Toen u als Meerkampse erbij was in, uh, in Moskou in 1980, gebeurde dat soort ja, tuurlijk. Het gebeurt is van alle tijden. Het gebeurt altijd. Het is zo'n lullige manier om dan eruit te liggen. Ja, tuurlijk. En daar komt ook altijd heel veel kritiek op als het gebeurt. Maar als je het niet doet, dan loop je ergens achteraan te bengelen. En dat is ook niet leuk. Dus het spektakel is gewoon, dat hoort erbij. Ja. En over welke Nederlands atleten bent u nog meer tevreden? Dat echt, die uh, hebben eigenlijk wel een uitzonderlijke prestatie geleverd. Nou, ik vind, uh, uh, als, je, als je goed kijkt, vind ik onze vrouwen 4 keer 100 echt uh, de, een enorme pluim verdiend hebben. Want die stonden eigenlijk in de wereld vorig jaar nog nergens. En in een jaar tijd hebben ze een 99 honderdste van hun. hun uh, het oude record dat al stamde uit 1968 afweten te halen. Dus die verdienen van wat mij betreft de grootste pluim. En die uh, zie ik ook gewoon nog uh, in de toekomst uh, heel veel mooie ja, dingen doen. Dit keer zijn ze er nog niet bij op het hoogste podium. Maar uh, wellicht in de toekomst, denk ik. Ja, wie weet. Ja. Ja. Ja, je moet ook durven dromen. Hè? Ik heb dus... het net weer in de krant gelezen. En Martina? Ja, dat is geweldig. Ja. Want het is natuurlijk een hele discussie over. Wij zeggen dan onze Martina, maar goed, hij is van Curaçao. En, eh, hoe voelt u dat? Ja, nee, hij gedraagt zich wel degelijk als een van ons. En, en dat is hij ook. En in zo'n team, dat zie je ook, ja. daar brengt hij wat. En ja, die jongen is gewoon zichzelf. Maar op Curaçao, Curaçao zeggen van... ze ja, nu, nu doen die Hollanders in één keer alsof hij van hen is. Maar... Kijk, hij is altijd een Nederlander geweest. Ook toen hij, uh, uh, toen hij voor Curaçao of voor de Antillen, Antille. liep, toen was hij ook een Nederlander. En. Uh, en hij heeft het heel makkelijk opgepakt. En hij draagt nu in feite dat team naar de volgende de stap toe. En dat doet hij gewoon met, met het grootste gemak en ook met een lach. En, ja, en die hij... lacht vooral Hij is een ja. blije gozer, hè? blijf blij, blij, blij, blij, ja. blij, blij. Ja. Ja, en hij is altijd, als je hem ontmoet, is hij <laughs> altijd, altijd vriendelijk, altijd vrolijk. En hij is gewoon heel positief. En dat brengt wat in zo'n team. Dat vind ik, ja, ik vind hem een geweldige gozer. Hoe Echt. komt het dat wij op atletiek gebied toch weer beter zijn gaan, gaan presteren? Um, veel jaren van uh, investeren en beleid. Dat gaat eraan vooraf. Kiezen, durven kiezen. We hebben niet gekozen voor alle uh, atletieknummers. Je zult ook op dit moment niemand zien in het verspringen, het hoogspringen, Hinkstap springen. Ook zo'n onder, ondergeschoven kindje. Um, ja, er, is, er wordt gekozen. Er wordt dus bewust gezegd van daar zijn wij goed in... daar hebben we al een kern die kan groeien en daar gaan we mee verder. En dat heeft alles met een goede bond te maken, met, met, met, met goed beleid? Dat is beleid, ja, ja. Dat is echt beleid. En dan ook selecteren, juist daarop, op die afstanden waarin je goed denkt te zijn... Dat is één ding. Je moet er natuurlijk op selecteren. Maar als je een groeikern hebt, dat misschien een bijzonder woord. Maar als je ergens iets hebt dat al goed is, dat trekt meer goeds aan. En dat is ook wat je ziet gebeuren bij die estafettes. Iedereen wil erbij zijn, dus doet men een extra stapje. en Die jonge mensen willen erbij zijn. Die willen dat ook meemaken. En als je nu dan denkt, maar ik kan best wel hoog springen of springen of goed een discus werpen, beter overstappen op een andere discipline? Nou, als je ergens goed in... En je, en je daarin gelooft. Uh, en als je een uitblinker bent. Uh, dat is met ja, Martijn Nuyens bijvoorbeeld. Die hoogspringer is dat ook wel gebeurd. Die was goed en kreeg toch individueel. Kreeg hij wel zijn aandacht en, ja. en zijn ondersteuning. Ik snap wel dat, uh, dat het voor hem moeilijk is geweest dan. Omdat je dan toch in je eentje blijft. Maar het is niet zo dat we dat negeren. Echt niet. Maar uh, ja, de, de investering en, en het beleid gaat inderdaad richting van de sporten. Waar we het op dit moment goed in doen. Heeft u nou de afgelopen tijd alleen maar in het Olympisch Stadion gezeten? Ja, ja ik heb alleen hockey heb ik kunnen kijken. En voor de rest heb ik in het Olympisch Stadion gezeten... bij de ochtendsessies, bij de middagsessies. En uh, ja, als je, ik had ook een taak als jury d'appel. Als er niets ja. gebeurt, dan komen er vaak protesten. En dan moet je in actie komen als jury... Is dat wel eens een keer gebeurd? Oh, zeker wel. Gisteren nog, ja. Bij de, bij de Britten? Nee, het was niet bij de Britten. Nee. Die hadden zelf al door, dat kon je al zien uh, vanaf de tribune, dat het niet helemaal goed ging. En de laatste loper die, uh, zat al met zijn handen in zijn haar uh, over de streep. Dus die ja. wist het zelf al. Maar bij dan wel? Uh, bij het uh, kogelslingeren. Wat ging er nou mis? Uh, daar ging, uh, werd een afstand uh, schijnbaar niet opgemeten. Uh, achteraf bleek die wel opgemeten te zijn en, uh, en bleek inderdaad goed voor een bronzen medaille te zijn. Maar iemand slingerde de kogel en niemand. <laughs> hij werd opgemeten. Ging nou, om... Het is een heel bijzonder verhaal, maar het bleek dus dat die, die afstand die was in de worp daarvoor ook exact dezelfde afstand ge geworpen. Ah. Dus degene die aan het meten waren dachten dat het een fout was in de meting of een fout, dus een herhaling van de, van de vorige meting. Maar dat was niet zo. Dat hebben we achteraf met veel puzzelen hebben we dat allemaal uh, correct weten te. Hoe, hoe, ja. hoe bijzonder is dat het precies evenveel ver wordt gegooid? Is niet onmogelijk. Nee, dat lijkt nee. dat, dat dus. Ja. Ja. Statistisch gezien is het niet onmogelijk natuurlijk, nee, het zeker komt, niet. Vrij komt vrij weinig voor. Het komt vrij weinig voor, maar het is niet onmogelijk. Ja, en dan kijkt u naar videobeelden, of uh, wat is dat puzzelen dan? Video, maar ook uh, elektronische uh, waarneming. Want het wordt elektronisch gemeten met elektronische afstandsmeting. En daar wordt gewoon, net als bij een computer, een log van bijgehouden. En op die log kon je keurig zien dat het een, uh, een andere worp was geweest en een andere meting. En zelfs uh, met de coördinaten van dat systeem kon je zien dat het niet helemaal op de exactzelfde plek was. Maar wel bijna. En achteraf is dat nog een keertje gemeten. En toen bleek dat een bevestiging. Nou, dat is allemaal in, insight, informatie. Maar het is wel leuk en het is een puzzelwerkje. En daar mag ik dan ook aan bijdragen. Mevrouw Baalach, blijft u nog even zitten. We praten zo met u verder. Gisteren is de Eredivisie van start gegaan met de Heuze-Brabantse derby. Promovendus Willem II ontving op eigen veld NAC. En het leverde 1-1 gelijkspel op. Het venijn zat hem in de staart, want beide treffers vielen in het laatste kwartier. Voor NAC werd de gelijkmaker gescoord door Anthony Lurling. En de routinier gaf toe dat het op het nip... Was. Ja, dat kan je wel zeggen. Voor mij een minuut of drie of vier voor tijd, denk ik. Uh, dan we, dat we de 1-1 maken. En, uh, ja, goed, ik denk dat het wel een, uh, een goede bespiegeling van de wedstrijd is, denk ik. Een gelijkspel. Alleen, uh, ja, goed, uh, wat je zegt, het is op het nippertje dat, dat je dat punt meeneemt. Om, omdat je uh, eigenlijk uit het niks op 1-0 achterkomt. Ja, en dan ga je op het einde met alles met Kees uh, Luijks in de spits erbij alles op niks spelen. Ja, dan moet je een bal goed vallen. En uh, die bal van dan de zijkant bij Sep En die legt hem uh, fantastisch terug. En ja, uh, goed binnen. Ja, je 19e seizoen in het uh, betaalde voetbal. En het begin al gelijk met een goal die je uh, dubbeltelt in uh, Breda. Want scoren tegen Willem II en daarmee een nederlaag voorkomen... dat is, uh, dat is wat waard, hè, daar? Ja, kijk, en uh, zelf je, het is mijn zevende seizoen bij NAC nu. En uh, dus ja, dan, dan heb je ook een uh, uh, gevoel uh, bij de club is uh, natuurlijk fantastisch. En uh, ja, als je dan in deze wedstrijd vlak voor tijd 1-1 kan binnenschieten... Uh, ja, dan is dat heel mooi natuurlijk. En ja, als je zegt, 19e seizoen, uh, ja, dat is te lang... Maar uh, ik voel me goed, dus uh, ja, dat de uh, 19 uh, jaar maakt niet zoveel uit dan. Speelt het bij jou eigenlijk nog, als je dan begint in zo'n seizoen... dat je bij jezelf denkt van nou, ik wil uh, uh, kost wat kost voorkomen... dat ergens in de loop van zo'n seizoen voor mijn voeten gegooid kan worden... dat ik te oud word of weet ik het wat? Ja, kijk, twee jaar geleden toen uh, het vorige seizoen... Uh, heb ik ook een goed seizoen gedraaid met zeven doelpunten... en, en veel, veel goede wedstrijden. Want de jaren voor was een slecht jaar en... Uh, als ik echt veel geblesseerd. En toen heb je dat wel te horen gekregen. Van, nou, het is wel een beetje over bij hem. Je? Dan ben je 33. En uh, dan hoor je dat vaak. Ja, dat vreet aan je. Omdat je, omdat je voelt dat, dat het niet zo is. En, uh, ik heb vorig jaar denk ik het tegendeel bewezen. Met, uh, met 32 wedstrijden en, en een goed seizoen. Ja, en ik voel me gewoon goed en uh, ik, vind het, uh, het is het, ik heb de mooiste, mooiste beroep van de wereld en uh, ik heb van mijn hobby uh, mijn werk kunnen maken. En als je dan heel, uh, iedere week op het veld mag staan dan is het geweldig om te voetballen. En of je dan uh, 18 bent of 35 en het plezier moet je erin houden. En, ik moet zeggen, het enige, als je, als je ja, ver in de 30 bent, 5, 4, 35, het enige wat dan een beetje uh, minder leuk wordt zijn de voorbereidingen. Dus, uh, ja, ik kon niet wachten tot, de tiende, tot het de tiende was. En, ja, goed, als het dan ook nog Willem II nak is, ja, dan is het geweldig om, uh, om zo'n seizoen te beginnen. Je kan ook niet uh, als uh, Routinier hier rustig gaan spelen. Hè? Want uh, als je gewoon kijkt naar nak en, en de kwaliteit van deze selectie... dan hebben ze jou in alle opzichten ook gewoon hard nodig, denk ik. Ja, we hebben, we hebben een, een, een kleine selectie, maar ook een hele jonge groep. Uh, veel onervaren spelers. Als je vanavond naar de bank keek... Ja, dan heb je met Lasnik en Jansen uh, in principe uh, de twee uh, uh, ouderen zeg maar, van, van de bank en uh, de rest zijn allemaal jonge jongens. dus ja, Dan heb je routine nodig en uh, goed, ja, je bent veel bezig met die jonge gasten. En, ja, goed, als je dan uh, twee minuten voor tijd uh, punt, uh, met een doelpunt de punt uh, mee kan nemen, dan is dat, dat geeft dat voor de jongens ook denk, alleen een fijn gevoel dat, dat, uh, dat je dat kan doen. En, Goed, het belangrijkste is uh, om, om door de week heel veel met de jongens bezig te zijn. En, uh, ja, goed, en zelf uh, het belangrijkste voor mij is fit blijven en uh, gewoon veel trainen. En dan kan je brengen wat je moet brengen. Antinorie Leurling tegenover Jeroen Guter. Het is half elf geweest. Het nieuws met Jurij Stoemanitsky. De plannen van John de Mol voor een televisieprogramma... waarin pleegkinderen hun pleegouders kiezen, zijn van de baan. De producent heeft dat besloten nadat er een storm van kritiek... op het aangekondigde programma losbarstte. Volgens zijn woordvoerder heeft de Mol geen zin om telkens te moeten uitleggen... dat hij goede bedoelingen met het programma heeft. In het noorden van India is een overvolle bus in een diepe kloof gestort. Daarbij zijn zeker veertig reizigers omgekomen. De politie verwacht dat het dood het al nog verder oploopt. Vermoedelijk is de buschauffeur de macht over het stuur verloren... en vloog hij uit de bocht. En de politie in Haaksbergen in Twente onderzoekt de dood van een vrouw. Ze werd gisteravond gewond gevonden voor een huis en overleed later. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft een man aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ook de Oranje Soap gaat zijn laatste weekend in. Zometeen horen we onze hoofdrolspelers op de tennisbaan. En we praten verder met Sylvia Barlag, maar eerst Afghanistan. Want daar in Afghanistan zijn opnieuw drie Amerikaanse militairen doodgeschoten... door een Afghaanse medewerker. En dat gebeurde op een basis in het zuiden van het land. Het is het zoveelste incident in korte tijd... waarbij NAVO-militairen plotseling door hun Afghaanse collega's worden aangevallen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, um, wat is er bekend over dit laatste incident? Ja, het is niet duidelijk of die man die die drie Amerikanen neerschiet... of dat een uh, Afghaanse militair was... of dat het gewoon iemand was die op de basis werkte van die, van die Amerikanen... in het zuiden van Afghanistan. Uh, in dat laatste geval, als die mensen gewoon op die basis werkten... dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat zo iemand een wapen draagt. Hè? Dat is steeds de discussie rondom uh, deze incidenten. Geef je die Afghanen een wapen, dan zijn ze meteen ook uh, ja, gevaarlijk. Hè? Dan kunnen ze ook afgaan, die wapens. Goed, dit gebeurt op een basis in Helmand, in het zuiden van Afghanistan. Echt zo'n plek waar we eigenlijk de hele oorlog in Afghanistan al gevechten zien. Hè. De strijd tegen de Taliban, die wordt daar heel heftig nog steeds uh, geleverd. Dit soort aanvallen van Afghanen, die dus uh, samenwerken met de coalitietroepen op militairen uh, van de ISAF. Ja, het gebeurt veel. Het gebeurt zelfs steeds meer. Je zei het zelf al gisteren, overdag al. En twee keer eerder deze week ook. Dus het is echt niet uniek, zo'n incident. Het um, dat, ja, dat, dat, dat gaat om de samenwerking daar. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de NAVO-militairen en Afghaanse collega's? Tussen aanhalingstekens dan? Nou, het is een van de grootste worstelingen wel waar de ISAF-troepen op dit moment mee zitten. Het is de gekozen strategie om Afghanen op te leiden... om echt met ze samen te werken om te zorgen dat zij dus straks... ...het werk wat die militairen nu doen, die buitenlandse militairen... ...dat die Afghanen dat straks zelf kunnen gaan doen na eh, 2014. Dus dit is echt een beetje de collateral damage, kun je zeggen. De bijkomende schade van die gekozen strategie. Hè. Volgens een telling van het Amerikaanse leger zijn dit jaar al 34 militairen... Eh, ...van de buitenlandse troepenmacht op deze manier om het leven gekomen. In heel 2011 waren dat er 35, dat is ook al veel... Maar het aantal dat is dus nog steeds aan het stijgen. Coalitietroepen zeggen dan vaak dat het het resultaat is van onderlinge ruzies, persoonlijke geschillen. Maar de Taliban, de militanten daar, die beweren natuurlijk graag dat zij hierachter zitten. Het is natuurlijk voor militanten... Een ideale manier om dicht in de buurt van die buitenlandse troepen te komen. Dus ja. ik denk dat we dit ook gaan blijven zien totdat de buitenlandse troepen straks echt ja. uit Afghanistan vertrokken zijn. Er was toch laatst een onderzoek verschenen um, waarin stond hoe de militairen tegen de, de Afghanen aankijken en andersom. Ja, er wordt constant over gepubliceerd op dit moment. Hè, want dat is een heel groot thema. Eh, omdat dit nou eenmaal heel veel gebeurt. En eh, veel buitenlandse troepen voelen zich verschrikkelijk onveilig. Ze zien dit steeds gebeuren. Eh, eh, bijvoorbeeld ook, wat dacht je van de Nederlandse politietrainers... die in het noorden van Afghanistan in Kunduz ook nog steeds bezig zijn. Hoe weten we zeker dat zij niet op een gegeven moment ook door een Afghaanse collega... Eh, een zogenaamd collega op dit moment, eh, worden aangevallen. Ze doen daar van alles aan, allerlei maatregelen. Die, die Afghanen die krijgen maar heel zelden een wapen in handen. Bijvoorbeeld alleen als het echt niet anders kan... Dat wapen wordt dan ook alleen maar geladen met kogels als het echt niet anders meer kan. Als ze echt op patrouille gaan of op gevaarlijke missies. Maar goed, je moet toch met elkaar samenwerken als je die uh, Afghanen wil opleiden in het politiewerk, in het uh, militaire werk. Je moet met elkaar samenwerken, je moet die, uh, dat gevaar opzoeken samen. En dan gaat het dus, uh, ja, er is natuurlijk steeds, nog steeds veel weerstand tegen de buitenlandse uh, troepen in Afghanistan. Dus dan gaat het af en toe gewoon verschrikkelijk mis. Wat hoor jij van NAVO-militairen als je met ze spreekt? Worden die steeds meer op hun hoede, steeds banger? Ja, kijk, uh, ik spreek bijvoorbeeld met, met Nederlandse militairen in, in het noorden. Die, uh, die zijn hier niet heel erg bang voor. Want die zien, die zien zelf dat de veiligheidsmaatregelen verschrikkelijk goed zijn. En uh, zij, zij trainen natuurlijk vooral politie. Ze trainen vooral op uh, binnen een militair voor uh, politiekamp. Waar het allemaal heel goed wordt gecontroleerd en gecheckt. Ga je echt uh, het land in, ga je echt naar buiten... ja, dan, uh, dan hoor je natuurlijk heel vaak uh, hoor je, uh, buitenlandse militairen... Uh, ja, niet, niet altijd even frisse woorden spreken over hun Afghaanse collega's. Hè? Ze zijn natuurlijk bang. Uh, tegelijk uh, voel je bijvoorbeeld bij Amerikanen, vind ik heel interessant... voel je toch altijd weer, dit overkomt vooral Amerikanen... en steeds mm -hmm. opnieuw, hè? ik noem net de cijfers. En je voelt toch bij Amerikanen steeds opnieuw... Dat Die weten toch elke keer weer de positieve uh, vibe zeg maar zeggen, naar boven te halen. Ik vind dat vaak ongelooflijk. Die gaan elke keer toch weer vol frisse moed met die Afghanen samenwerken. Zien ze echt als collega's. En die zeggen ook, als we ze niet als collega's zien... dan kunnen ze ook niks van ons leren. We moeten met ze samenwerken. We moeten dit aangaan. Uh, dus ja, die, die drive die zit er nog steeds wel in. Uh, maar je kunt je inderdaad voorstellen... Uh, dat uh, als dit vaak blijft gebeuren... dat natuurlijk er uh, militairen zullen zijn die zeggen... ik doe het niet meer, ik ga niet meer... Uh, in die gevarenzone naast een Afghaanse uh, collega het Veld in. Nee, dat uh, kan ik me voorstellen. Vandaag dus opnieuw drie Amerikaanse militairen doodgeschoten door een Afghaanse medewerker. Lucas Waagmeester, dankjewel. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Hey. Oranje, zo. Houd Nederlands kampioen op de 400 meter hardloper Piet Iska... die vertoeft dag en nacht aan de Wilgeplas in Maarsen. En vandaag neemt hij ons mee naar de tennisbaan op dat recreatiepark. op de tennisbaan staan twee geweldige sportmensen. En dat is tennis, maar dat is dan de gehandicapten. Het ja, is een beetje een raar woord, vind ik eigenlijk. Maar die doen er mee in een paar Olympische Spelen in Londen. En daar gaan we even naar kijken. Eindelijk Piet, even niet voor de televisie naar de sport kijken. Maar gewoon in de achtertuin. Bij Piet twee topsporters in het rolstoeltennis. Robin, Almerlaan en Jitse Grivjoen. Die binnenkort op de Paralympics in Londen te bewonderen zijn. En dat vindt Piet natuurlijk wel interessant. Zeker omdat Robin ook op het park woont. Even topsporters onder elkaar. Alleen Piet kent Jitsen niet. Kom je uit Friesland? O, oh. echt een Friese voornaam. Het is een Friese naam, nou, maar kom uit Woerden. Oh, dat is wat anders. Nou, ik heb er geweldig weer gekeken naar jullie. Ik vind het zo mooi. Ik heb ook getennist, maar dat stelt niet veel voor. Maar jullie zijn beter met een rolstoel als ik al, ooit op die baan gestaan heb. Ja. Ja. Ja. ja, dankjewel Piet. Ja. Het uh, blijft natuurlijk uh, een sport, hè. Ja. En uh, zoals jij uh, altijd hard hebt gelopen, dat ja. doen wij niet meer. Dus ja. dat, uh... Wat achter jullie kansen voor de... In de, in de Herendubbel is er een goede kans op een medaille. Oh, um, dit wordt mijn vierde Paralympics. En, uh, in de afgelopen drie heb ik uh, elke keer een medaille gehaald. Het zijn de single of het zijn de dubbel. Gold, zilver, goud? Uh, twee keer goud, één keer zilver. Nou, kijk eens aan. Ja. Dat is schitterend. Ja, dus de bronzen heb ik nog niet, dus... Uh... Ja, dus je kleuren. gaat voor bronzen, eh, eh, dat is een keer wat anders. <laughs> Jij ja, ja, Is jouw debuut? Is het jouw debuut? Nee, het zijn ook mijn vierde spelen. Oh, ja, en wat zijn dus... jouw uh, um, kleuren? Nou, ik, ik heb alleen zilver, dames damesdubbelspel in uh, Beijing. Uh, en uh, ja, dit jaar zijn er uh, kansen in uh, zowel het enkelspel als het dubbelspel. En met, met, dus... we blijven het volgen en we gaan kijken hoor. Piet, zelf ook een fanatiek tennisser... Leg Robin uit, die pas drie jaar op het park woont, hoe het in het verleden was en dat hij ook daar toernooien organiseerde op de baan. Dat is een geweldig succes geweest, Ge geweest ja. En, en jarenlang. En ineens is het afgelopen en wat de reden is, ik, ik zou niet... wij zijn gestopt... omdat ja, we worden wat ouder, nieuwe heupen en het is onvoorstelbaar. Zo jammer dat het eigenlijk nooit meer gebruikt wordt. Maar in, dat, dat zal de tendens zijn van, van in heel Nederland... Met, met alle sporten of met alle dingen... dat. De jeugd die zit de hele dag met zo'n apparaatje in en al. Die, die zie je niet meer op de sportvelden lijkt wel. En dat vind ik frustrerend. Erg. Ja, het is natuurlijk jammer dat dat, uh, dat, dat heel langzaam verdwijnt. Ik, ik denk aan de andere kant uh, dat dat misschien één of twee generaties duurt. En, en dat het dan wel weer terugkomt. Staat iemand te wachten voor, uh, Robin, voor de dopingcontrole? Als je je werabout goed invult, nou ja, dan, dan weet je dat ze zelfs hier op de tennisbaan op de Weeloggeplas uh, kunnen komen. Nou, succes, heel... hè? Ja, dankjewel, Piet. Toi, toi, toi, jongen. Robin nog even trainen en dan plasje inleveren. En Piet geeft nog even zijn kijktip voor de zaterdag en de zondag. Wat we allemaal moeten gaan kijken op de laatste dagen van de Olympische Spelen. Dat wordt een schitterend slotweekend met hockey tegen Duitsland. Dat wordt een, een prachtige finale. Dan krijgen we de estafettes, waar Nederland alle twee in zit bij de mannen als de vrouwen. Top uh, atletiek en dan uit de slot. Dan krijgen we de marathon en dat is het uh, slot van het hele prachtige Olympische Spelen. Dus ik zou zeggen voor die twee dagen ga nog echt eens een keer nog even voor de bij zitten, want dat was heel mooi, heel mooi. Als we Piet Iska toch niet hadden, dan waren we niet op de hoogte... van wat er allemaal staat te gebeuren vandaag. Uh, ja, er wordt nu gestel, gesnel op dit moment. Dat vind ik zo'n rare sport, mevrouw Barlach, even tussendoor. Ja, het is ook niet mijn uh, favoriete sport, maar het hoort wel bij de atletiek. De wereld in de zunne. wat zou dat betekenen? De wereld in de zunne. <laughs> Geen flauwe nul. Je zou zeggen, uh, de, de wereld in, in zonde. Nee, Honey. Maar het is gewoon de wereld uh, in de zon. De zon die schijnt hier in Londen, prachtig. Oh ja, kijk. Ja. En je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze aan al door haar, haar zit te drijden, als ze pret. Dan lekker alles goed, dan lekker alles mooi. De wereld in de zonne. Als ze lacht, je een joen maar niet eens een goede waas. Als ze script van een façade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 Lek ja, je alles goed. Met jou. Dan, dan lek je alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kap, zoek dan is goed al jouw liefde weer eens op. Dan lek je aan. Goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de... In de de Zun Daniel Loewis, eerste single van een nieuw album van hem gunde. Nou ja, nieuw van februari van dit jaar. Tijd voor tijd. Iedere dag spelen we hier die quiz Tijd voor Tijd, waarin alles draait om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van de tijd bij sportwedstrijden. Felix gaat bovenaan, geloof ik, bij de presentatoren nog steeds. Ja, ik hul me verder een stilzwijgen. <laughs> maar goed, de luisteraar, u lieve luisteraar, u kunt gewoon meedoen. Um, wat is vandaag? De vraag is: wat is vandaag de winnende tijd op de 20 kilometer snel wandelen voor vrouwen? Wat is vandaag de winnende tijd op de 20 kilometer snel wandelen voor vrouwen? Um, speel mee via de website radio1.nl en daar kunt u het antwoord op de vraag geven. Sylvia Barlach, die kijkt een beetje moeilijk uit meer die zit hier aan tafel. Wat denkt u? 1.30, 1 uur 30. Ja, ja, dat begrijpen we. Beschrijven schrijven het op. Wat is vandaag de winnende tijd op de 20 kilometer snelwandelen voor vrouwen? Radio1.nl. En degene die wint, die het dichtstbij zit, die krijgt dat hele fijne Radio1 sportzomer horloge. U zit zowel in het bestuur van de Europese federatie als in de internationale federatie. Dus u gaat zo'n zo beetje over alles wat de atletiek betreft? Ja, klopt. Is dat uitzonderlijk als vrouw? Ik uh, denk het wel, ja. Er zitten niet zoveel vrouwen in het Europese bestuur. Twee op de 17. En bij de Wereldbond zijn het zes vrouwen op 27 in totaal. Hoe komt dat? Het glazen plafond? Ja, glazen plafond, uh, ook andere culturen. De Wereldbond heeft uh, te maken met uh, nou, zes areas, heten dat dan. Eigen continenten zou je kunnen noemen. Ja. En drie daarvan is, uh, daar weet je vooraf al, dat uh, vrouwen op het tweede of misschien zelfs derde plan komen. Dus u uh, moet zich inzetten ook voor het bevorderen van meer vrouwen binnen ja. de gelederen ja. Ja. van de atletiek federaties. Ja. Ja. En, en de manier waarop u uitverkozen bent in de, in de Atlantiek Federatie... dat is nog wel bijzonder, hè? U, tenminste, u heeft hard gelobbyd voor uzelf. Uh, ja, dat heeft ze vruchten ik, afgeworpen. Ja, en ik denk ook dat heel veel andere mensen hard gelobbyd <laughs> maar, hebben voor maar, mij. U, maar u net iets hadden. oh voor u? Ja. ja, ja. Hoe ja, ging geloof. dat in zijn werk dan? Uh, dat was vorig jaar in uh, Daegu, in uh, Korea. En uh, daar heeft ieder land één stem. En de, de Verenigde Naties heeft geloof ik 192 landen. Maar de uh, Internationale Atletiek Federatie heeft uh, 204 uh, landen, of 205 zelfs. Dat ja. ja. wisselt nogal, zelfs als er een land weer afvalt... Um, en ja, je moet uh, ieder land één stem. Je moet dus proberen zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Maar dat loopt ook vaak via uh, bepaalde groepsvorming. En als je dus goed ligt bij zo'n groep... dan krijg je, kun je zo ineens maar 50 stemmen uit Afrika erbij krijgen. Maar wat heeft u gedaan ik denk zodat dat, ik, dat, u dat, dat dat gebeurd is. Maar maar ik dat wil denk ik wel dat... even weten. U heeft, een... u heeft iets. U heeft een geheim. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat mijn geheim is. Dat vragen vrouwen wel eens vaker aan. Maar wat doe je dan? Dat ze uh, ja, gewoon hard werken en uh, laten zien dat je uh, ergens voor staat... Maar ook dat je deskundig bent. Want dat is vaak hetgene waar, waarop vrouwen worden uh, afgesabeld. Van ja, ja, ze mogen wel vrouwen in, maar ze moeten wel deskundig zijn. Alsof dat uh, niet samen gaat. <lacht> maar gaat u dan echt naar al die verschillende vertegenwoordigers? Gaat u persoonlijk een praatje met ze maken? Ja, zonder opdringerig te worden. Uh, gewoon met ze praten over de sport mij, zelf. Maar ik nee, dat op... ik nee? nee, dat zeg ik nooit. Nee, dat zeg ik nooit. Nee, zo'n type lijkt u mij ook niet. Nee. hoor. Maar het heeft trouwens lang geduurd voordat de uitslag bekend werd. Hè? Ja, dat me dat me ja, dat was een heel apart verhaal. Dat had ook iets te maken met de techniek. Uh, er was een nieuw stemcomputersysteem uh, en dat uh, liet het afweten, was niet voldoende uitgetest op het moment suprem. En toen? En toen moest er met de hand gestemd worden. En dan kan het inderdaad lang duren? Ja, want er moeten al die, die stembriefjes geteld worden... en er moet er nog iemand uh, natellen. En, nou, goed, dan maar in de het tussentijd lang. kunt u nog even een paar mensen aflopen van... hé, hey, ik heb nog wat stemmen Ja, dat klopt. Dat is ook wel gebeurd. Ik heb toen uh, uitgebreid aan tafel gezeten met Oceanië. Daar zijn heel veel, heel kleine landjes. Ja. En dat was heel gezellig. En we hebben het helemaal niet over het stemmen gehad. Maar ik heb toen wel het aanbod gedaan... dat wij voor al die kleine landjes uh, met de atletiek in Nederland... eventueel een onderkomen zouden kunnen verzorgen... Uh, een, een, een prettig uh, familiair onderkomen om ze voor te laten bereiden op Londen. Uiteindelijk is dat helemaal op niets uitgelopen. Maar het was een heel gezellig gesprek en heel warm. En uh, misschien heeft het mij ook nog stemmen opgeleverd. Ik weet het niet. <lacht> dus het klinkt een beetje als mooie dingen beloven en dan uh, uiteindelijk ging het helaas niet We zijn er zelf nog achterheen ja. gegaan. Ik heb de, de uh, secretaresse van Oceanië heet dat dat continent waar ook Australië de toe hoort. De secretaresse van Oceanië. Ja, het is een uiteraard. Uh, heeft, heeft het een, een, een, een area-bond, het bond van dat werelddeel. En daar de secretaresse van die heeft nog geholpen... om te kijken of er nog landen inderdaad geïnteresseerd waren. Wij zijn ook een paar keer geweest in het Olympisch Stadion... en wij vonden het heel erg leuk. De sfeer was geweldig in dat stadion... En dan, dan denk je, eigenlijk wordt het veel te weinig atletiek op televisie vertoond. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het wordt, uh, op radio, moet ik zeggen, heb ik heel veel gehoord. Ik zie Andy Houtkamp ook dagelijks zitten. Ja, maar op televisie, uh, ik neem aan dat het nu, uh, nu uh, permanent op televisie is. Want het is ook een enorme heksenketel en een groot spektakel. Maar zo door het jaar heen vind ik het te weinig op televisie. Maar hoe komt dat dan? Uh, timmer, timmer, de internationale bonden niet genoeg aan de weg? Nou, er, er wordt verkocht. Hè. Er moet, uh, de, de grote kampioenschappen moeten gekocht worden. En uh, kennelijk je, je, heeft de NOS niet gekocht. Nee, maar aan de andere kant, als je kijkt hoe de voetbalbond dat, uh, dat, uh, dat organiseert. Hoe de UEFA dat doet, hoe de FIFA dat doet. Ja, dat wordt op professionele ja. leest geschoeid. En dan, dan lukt het ja. wel. Ja, afgezien van ja. het feit dat voetbal natuurlijk hier in Nederland een, een, een veel bekeken sport is. Ja, ja. nee, de IAF is daar wel degelijk mee bezig. Uh, maar het, uh, ook uh, vorig jaar uh, zijn er nog weer uh, discussies geweest. Ik, ik begrijp dat het inderdaad niet zo makkelijk is dat Nederland niet zo makkelijk atletiek koopt. Maar valt er iets van, de voetbal, uh, van voetbal in zijn algemene te leren, hoe dat is opgezet? Van alle sporten kunnen we leren, ja? maar zeker van het voetbal. Hoezo dan? Ja, ik denk dat wij te weinig uh, commercieel denken. En dat ligt ook soms een beetje aan de Wereldbond zelf. Uh, reclames, uh, dat, dat is uh, heel erg moeilijk. Daar doen we veel te moeilijk over. Dus daar moet iets aan veranderen. Want dat trekt natuurlijk uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, de televisiebekijkers, die, die ja. zien die reclames. En, en dan verkoopt het ook makkelijker. Maar mee, meer types als Usain Bolt, denk ik. Van die man dat trekt publiek. Ik verstond niet helemaal. Het Meer typen ja. zoals Usain Bolt. Ja, die die wat enorm... ja. Ja. ja, hij wordt wat Ja, Nee, Usain Bolt. Dat Showmannetjes, dat, is, uh, ja. dat, dat trekt de aandacht, ja, toch? Klopt, ja, klopt. En, uh, en, en dat is een, een van de problemen bij de atletiek. Er zijn uh, een paar nummers die, die wel heel spectaculair zijn... als je ze in het stadion bekijkt... maar die kennelijk op televisie weer net even minder uitkomen. Um, maar goed, het uh, neemt niet weg. Dat, uh, dat het ook op televisie kan dat heel spectaculair gebracht worden. Maar dus zegt, dan u moet bijvoorbeeld, ontwikkeld worden. zegt u bijvoorbeeld ook tegen de atleten of wordt dat gezegd van laat je wat meer zien? En het mag best wat, wat meer showy. Wat meer emotie en ja? wat meer showy. Ja. Wordt, wordt en, dat gezegd ook? Ja, dat wordt wel gezegd. Ja. Maar je kan het niet iedereen uh, zomaar erin gieten. Dat, uh, dat, dat komt uh, bij een aantal atleten van nature uh, ja, de, Met name die mensen uit de Caribe die zijn er allemaal goed in. En dat zie je ook bij Chirandy, hoewel hij iets meer ingetogen is. Maar u, u juicht dat wel toe dus? Ja, ja, ik bedoel, het, uiteindelijk uh, televisie is televisie emotie. Dat vind ik ook. Wat doet u precies in de IAAF? Oh ja, dat is een goede vraag. Het is goed uh, dat we daar op de laatste vijf minuten nog <laughs> even... Ja. Ja, ja, ja. Wat doet u eigenlijk? Wat doe ik? Uh, ja, wij zijn uiteraard uh, bij de voorbereidingen van dit soort grote wedstrijden... zijn we heel erg uh, actief. Moet, uh, sowieso moet er van alles geregeld worden. Want het lijkt allemaal wel... Ja, dat gebeurt gewoon, maar er moet gewoon heel veel uh, achter de schermen gedaan worden. Uh, er moeten uh, um, ja, tijdschema's gemaakt worden die ook voor televisie belangrijk, is, uh, interessant zijn. Die yeah. het dus niet, dat er niet twee uh, belangrijke dingen tegelijkertijd gebeuren. Dus daar moet aan gewerkt worden. De, er moeten uh, regels moeten aangescherpt worden. Zoals dus nu weer blijkt met dat incident van gisteravond Want er was geen regel voor. Dus dat moet je dan ter plekke moet je dat, uh, uh, aanpassen. Uh, verder uh, gaat het uh, bij de Europese bond inmiddels ook... niet alleen maar over de topsport... maar ook over alles wat te maken heeft met de sociale verantwoordelijkheid. Dat doet u allemaal met z'n allen natuurlijk, maar wat doet u in het bijzonder? Wat ik in het bijzonder doe bij de Europese Bond en e-mails ook bij de Wereldbond... ben ik in de groep die zich bezighoudt met wat dan heet sustainability. Het Nederlandse woord daarvoor is duurzaamheid. En ja, daar valt, valt alles onder wat, wat sociaal verantwoordelijk is. Maar dus... moet de atletiek duurzamer? Die zou ook duurzamer maar, kunnen. Wat, wat betekent dat? Duurzaamheid moet je, moet je denken aan de... de uh, sowieso mensen denken in eerste instantie altijd aan milieu. Dus wat doe je om het milieu te ontlasten? Maar je moet ook denken aan mensen... Hoe betrek je mensen en betrokkenheid van mensen. En dat zie je hier ook fantastisch. Al die vrijwilligers die zich betrokken voelen. Dat, dat creëert wat. Dat is ook belangrijk voor, uh, ja, voor de hele sfeer en de atmosfeer en voor de samenleving. En tot slot is duurzaamheid ook van heb je nog reden van bestaan en kun je voortbestaan. En dat geldt voor iedere sport, maar zeker voor de atletiek. Met al die leuke nieuwe sporten. Ik zag net het uh, windsurfen en straks krijgen we kitesurfen. Windsurfen is alweer afgeschaft hè? Ja, dan wordt het kitesurfen. Ja, ja ook spectaculair. Uh, en atletiek dat. Uh, is natuurlijk een sport die weinig evolueert, maar wel uh, spectaculair blijft. Maar je hebt dus een, uh, een zorg erom om voor te blijven staan. En, en dat is er, duurzaamheid. Zijn er dan nieuwe nummers waarvan die denkt, die moeten absoluut op de Olympische Spelen komen? Nou, bijvoorbeeld zou je kunnen denken aan gemengde nummers. Neem een gemengde estafette. Mannen-vrouwen gemengd. Dat is tot nu toe nog nooit vertoond, maar waarom niet? Uh, daar gaat u zo ja, sterk voor doen. maken bijvoorbeeld? Nou, we gaan uh, volgend, vanaf, nee, vanaf 2014 voor het eerst een zogeheten World Relays uh, introduceren. En daar zou dit bijvoorbeeld een nummer kunnen zijn. Nou, de, de, wie weet. Ja, wie weet. Ja, Dat u kan u houdt ons heen. op de hoogte, hè? Ja, doen we. Sylvia Balag, uh, zowel bestuurder bij de Europese Atlantiek Federatie als bij de Internationale. Hartelijk dank. Voor de derde keer in de geschiedenis zijn de Nederlandse hockeysters olympisch kampioen geworden. Na het goud van 1984 duurde het tot de Spelen van Peking voordat er weer een titel gevierd kon worden. Nou, de Oranje Hockeysters konden die titel gisteravond prolongeren, u heeft het gezien. En daarvoor moest er gewonnen worden van de Argentijnse vrouwen in de Riverbank Arena. Een bijdrage van Steven Dalebout.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 En deze wedstrijd ook niet. Maar ik moet zeggen, we begonnen goed en we hebben het echt niet meer weggegeven. We zaten er lekker in. Dus van deze wedstrijd is wel zeker dat we hem zouden winnen. En dan komt die bal en dan komt dat Maatje Paume, Maatje Paume en de top is van de kiepster van Argentinië: Florencia Motillo. En de kans voor Nederland gaat voorbij in die slotseconden van de eerste helft. Sluiten we af. Kwalitatief een matige, matige eerste helft. 0-0 is de stand. Oh, jammer! Ik besef eigenlijk wel nauwelijks dat we gewoon Olympisch kampioen zijn. En het is een belangrijk moment hoor. 10 minuten in de tweede helft is het Eva de goede, wel Eva de goede. De rebound, ja! de rebound wordt gescoord. En als ik het goed zie, is dat Carolien Dirksen van de heuvel. Ja, bizar, ja, bizar gewoon. Ja, het maakt me echt helemaal niks uit wie iemand gescoord. Er had de Argentijnse keeper hem zelf erin geschopt. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik vond het. Ik weet niet, het was gewoon echt. Gewoon een bizar moment en gewoon super, mooi. De strafcorner was voor Eva de goede, maar de strafcorner was niet scherp, was niet goed, maar wel op het doel. En de kiepster van Argentinië kon hem niet goed verwerken. En dan is het uh, Caroline Deerse van de Heuvel, die de bal kei en keihard in het doeltimmer... Weet je, als je ons vergelijkt met de Argentijnen, ze hebben één speler en dat is Amar. En die hebben er gewoon helemaal uitgespeeld, die heeft geen bal geraakt. En bij ons kan dat niet. Je kan niet één speler eruit halen, dan zijn, doet iemand anders het wel. En ik denk dat we dit toernooi dat hebben laten zien... Uh, ja, we zijn gewoon één team en uh, echt een super teamprestatie. Ja, mooi gespeeld! Boem erin, dat uh, zou het mooiste zijn. Palmer is er goed komt genoeg voor. Ja, daar komt hij ja. net ja. ja. Je voelt het! Je voelt het aankomen! Eén keertje een variant spelen. één keertje een tweede variant spelen. Dan denkt de verdediging van Argentinië. Nou, dan komt er weer een variant, want Paume heeft geen zelfvertrouwen. Nou, wat geen zelfvertrouwen, zeg. Hoog verdwijnt de bal. Kansloos is de kiefster van Argentinië, Florencia Mutia. En zo staat Nederland iets meer dan 17 minuten te spelen... in de finale van het Olympisch Kampioenschap. 2-0 voor met het strafcorner van Maartje Paume. Ja.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 Ik heb gewoon geen woorden voor, ik ben gewoon zo blij, het is zo van mooi. We houden er mee op, dat levert niks meer op. Nederland vindt gewoon goud hier. 2-0 is het. Met elkaar is hier het goud, het goud van uh, Peking. Toen Max uh, Kaldas assistent was van Mark Lammers, is het goud van Peking opnieuw gewonnen. Nederland, Olympisch kampioen bij het vrouwenhockey. Ja, wat er nu gaat gebeuren, ik weet niet. We gaan zo weer denk ik, naar het, het Hollandhuis en uh, een hul ging. Feest en de aankomende twee drie weken is het echt heel erg genieten van deze gouden plak en vooral heel veel feesten denk ik. Congratulations to the Dutch ladies hockey team for a gold medal performance. Amazing work. Congratulations guys. Good night. Thank you all for coming. We're gonna miss you. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> Have Argenten... Ga maar door, hè? Steven Dalenbad uh, maakte deze reportage. Het uh, was wel bijzonder dat er uh, eigenlijk vijf minuten voor het einde van de wedstrijd kwamen... de Britse dames in één keer de tribune op zeilen. Heel raar, vond ik dat. Heel die, apart. Die maakte iedereen onrustig. Nou ja, het hele publiek keek naar hen, klapte voor ze niemand keek meer naar het veld. Ik nee. vond het een beetje asociaal, eigenlijk. Maar toen stond er al 2-0 van Nederland, gelukkig. We zijn er zo weer. De Radio 1 Sportzomer-Docs. Luister naar verhalen vanaf de zijlijn.